10 uur. Ewald De Jong met het NOS journaal. De gesprekken tussen de ministers van buitenlandse zaken van de VS en Rusland over Syrië gaan vanavond en vannacht verder. In Genève onderhandelen de ministers Kerry en Lavrov al twee dagen over de vraag hoe en wanneer de chemische wapens van Syrië onder internationale controle gebracht moeten worden. Het overleg zou twee dagen duren. Maar er wordt in ieder geval vannacht verder gepraat. in de hoop op een overeenkomst over een tijdschema. En dat betekent volgens waarnemers dat de VS en Rusland dicht bij een akkoord zijn.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 Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Langs de Lijn van vrijdag 13 september. De dag waarop Timo de Bakker in Groningen voor een Davis Cup sensatie zorgde. Door de Oostenrijkse hoogvlieger Jurgen Meltzer te verslaan. uit lag hij zo even op het greffel. Omhelst werd hij door Davis Cup captain Jan Siemering. Want Nederland lijkt nu in deze promotiewedstrijd voor de wereldgroep. Want Nederland staat op een 2-0 voorsprong. We spreken straks uitgebreid met Timo de Bakker. We zijn ook in het winderige Zandvoort. Waar golfer Joost Luijten de weg naar de top 10 van het Kalem Open heeft gevonden. Goeiedag vandaag. Ik sloeg de bal een stuk beter dan gisteren. Ik maakte weinig fout. En in Zwolle telt er maar één ding dit weekend. De topper van koploper Peck morgenavond uit bij Ajax. Middenvelder Rosti. Achente voelt gezonde spanning. Dat is wel Ajax. Ajax speelt thuis, 50.000 man. Het 50 is helemaal uitgekocht. Uh, dus uh, ik ben benieuwd morgen hoeveel we hoe hoe zijn. We waren vandaag op bezoek bij de nummer 1 in de eredivisie. En we kijken terug op een bijzondere dag in de Vuelta. Met nog één bergetappe te gaan, zijn de verschillen in de top van het klassement minimaal. Terwijl de Welta op zijn einde loopt, maar dus nog niet is beslist... zijn andere grote wielrenners naar Canada vertrokken... om daar twee World Tour-wedstrijden te rijden. Zondag in Montreal, daar waar Robert Gesink drie jaar geleden nog won. En vandaag in Quebec en Joris van den Berg om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ze zijn zojuist over de streep gekomen welke grote naam heeft gewonnen. Er heeft een schitterende naam gewonnen op een werkelijk fabuleuze wijze. Het, het moet een keer gezegd worden en je hebt die naam net al genoemd. Hij werd hier derde Robert Geesink in 2010. Hij werd hier tweede in 2011. En hij legde ze er net allemaal op in een ongekende sprintheuvel op. Het was fenomenaal om te zien. En waarom overdrijf ik zo en benadruk ik het zo? Geesink zit daar in een groep met mannen als Costa. Als Greg van Avermaat. Ze hebben een koers gehad van 200 kilometer. Waarin Terpstra met nog 15 kilometer te gaan, ten aanval trekt en dat 10 kilometer volhoudt. Lang leven het Nederlandse wielrennen. Dan komt het allemaal bij elkaar. En Sagan regisseert vervolgens de hele finale. Hij heeft ze allemaal in hun macht. Gezing zit erbij. En dan heb je eigenlijk al medelijden met hem. Met die hardwerkende, lange, zeer getalenteerde wielrenner. Die ook nog eens hier wist te winnen in Montreal een paar jaar geleden. Dat deed hij fantastisch solo. En toen gingen ze sprinten met z'n allen. En dan denk je nou, dat wordt zeker Sagan of anders is toch Van Avermaat. Maar nee. Robert Geesink van kop af. En hij ging zo hard. Dat Sagan op een bepaald moment in die sprint moest laten lopen. Die erkenden zijn meerdere. En Robert Geesink sprintte naar de zegen in Quebec. Voor Fichot, Voor Van Avermaat. Voor Weekman. Voor Rui Costa. En dan ga ik nog even door. Want zesde is. Na een heel knappe finale. Met daarin dus een heel lange aanval van 10 kilometer. Nicky Terpstra onvermoeibaar. Hij vloekte naar de camera. Toen die solo voorop reed. En 30 seconden pakte. Hij leek het te gaan halen, maar in de finale lagen drie beklimmingen. En daarop sneuvelde de man uit Assendelft. En op zeven zomaar uit de schaduw ook van de anderen. In de schaduw natuurlijk van de Geesink, maar toch Tom Jelte slachter, Maar het is de dag van Robert Geesink. En wat gaat Nederland met een goede selectie op weg naar Firenze? Want Mollema is in vorm. Dat hebben we in de zevende etappe van de Vuelta gezien. Het gaat goed met al die andere mannen. Maar het ging vandaag fantastisch in de World Tour koers in Quebec met Robert Geesink. Zondag in morgen. Aan die stad bewaart hij ook heel mooie herinneringen. Maar vandaag is echt een van de mooiste overwinningen die hij geboekt heeft. Sinds 2010 heeft hij het lastig. Dat was een superjaar. Toen ging het goed met hem. Toen werd hij 15e de Tour. Daarna allemaal tegenslag, blessures, ellende in zijn privéleven. Maar vandaag zet hij toch even een uitroepteken van heb ik met jou daar. Robert Geesink, leg ze erop. De wereldtop in een sprint in Quebec. En dat verdient heel veel waardering. En dat is een overwinning met heel veel klassen. Heerlijk, dat klinkt goed. Robert G. wint in Quebec. En we proberen, we proberen nog contact te krijgen met Robert G. Sink in deze uitzending. Maar het is dus echt een paar minuten geleden gebeurd. Dankjewel Joris van den Berg. Het was een uh, prachtige Davis Cup zegen van Timo de Bakker. In een spannende vijfzetter versloeg hij de Oostenrijkse kopman Jurgen Meltzer. Voor het fanatieke oranje publiek kon het niet op in Groningen. Eerder op de dag was Robin Haase veel te sterk voor Oliver Marag... Marcella Mesker, zo'n um, 2-0 voorsprong... is dat iets waar we op gerekend hadden? Of komt dat voor jou als een verrassing? Nou, Ik denk dat die voorsprong wel een verrassing is. En een enorme luxe. Ja. Um, dat we één partij eruit zouden slepen, namelijk die van Haassen... daar hadden we wel op gerekend. Maar die tweede van Timo de Bakker, ja, die is natuurlijk uh, sensationeel. Hoe, hoe hoog was het niveau van die partij? Ja, geweldig hoog... Uh, ik moet eerlijk zeggen, Timo de Bakker... ik heb hem nog nooit bijna vier uur lang op zo'n hoog niveau zien spelen. Zonder dips, zonder wisselvalligheden. Maar met een enorme beleving. Met een mentale veerkracht. Met een fysieke sterkte. Um, dus kortom, een, een Timo de Bakker in absolute topvorm. Ja. Maar ja, dat moet ook wel, wil je de nummer 1 van Oostenrijk, de nummer 27 van de wereld kloppen. Uh, vooral die mentale uh, weerbaarheid, hè, daar zijn nog wel eens vraagtekens bij uh, gezet, bij Timo de Bakker. Maar daar, daar zag je vandaag niets van terug. Nee, dat klopt. Uh, kijk, zijn carrière heeft natuurlijk al uh, pieken en dalen meegemaakt... In 2010 stond hij nog 40 in de wereld. Uh, groot talent altijd geweest. Nou weer naar beneden gekelderd, weer opgeklauterd. Uh, deze zomer op Wimbledon nog een hele slechte prestatie neergezet. Maar daarna ging het lopen met hem. Ja. Nieuwe coachsituatie, uh, veel wedstrijden gespeeld, veel wedstrijden gewonnen. Dus ik denk dat hem dat uh, echt in aanloop naar deze Davis Cup wedstrijd uh, heeft geholpen. Ja, nou heb ik er ook wat delen van gezien en ik zag een enorme tribune met wild enthousiaste fans. Dat is heel vaak zo hè, bij de Davis Cup. Zou dat ook toch nog wel een behoorlijke zet kunnen geven aan de spelers? Ja, absoluut. Dat zei de bakker ook zo even in die persconferentie. Uh, die studenten die hebben hem werkelijk opgezweept. Uh, vooral op de moeilijke momenten. Hij stond toch in deze wedstrijd één set achter. Toen vervolgens twee sets tegen één. nou En dat is knap hoor. Dat zie je spelers niet vaak doen. Twee-een in sets achter en dan in vijf sets winnen. En dat had ook heel veel te maken met die dol enthousiaste Groningse studenten. Die ja, hier vanaf punt één tot uh, de laatste bal uh, hebben uh, gezongen. Hebben aangemoedigd. Hebben gespeeld. Sprongen. Het was een, een feest van je welste. Kan dit voor, voor Timo de Bakker persoonlijk ook echt een doorbraak zijn, deze wedstrijd? Ik denk het wel. Uh, daar memoreerde ook Jan Siemering, de Davis Cup captain, uh, even aan in de pers. Uh, die zei, ja, vooral uh, op dit soort momenten, op dit soort podia... Uh, zo'n goede wedstrijd laten zien. Ja, dat, dat, dat kan je een, een stap verder brengen in je carrière. Uh, een carrière die ja, met ups en downs tot nu toe gepaard is gegaan. En uh, ja, het, het geloof wat er uh, de laatste jaren toch minder was bij uh, Timo de Bakker twijfels waardoor hij op belangrijke momenten niet kon toeslaan. Dat kon hij vandaag wel. Nou ja, daar kan je bewijzen van nog een jaar opteren. Mits je natuurlijk hard blijft werken. Dat is wel een voorwaarde. Maar dit uh, is denk ik wel een wedstrijd om mee te nemen voor uh, de bakker. Ook uh, de komende maanden en het komende seizoen. Ja, nou, Nederland is op 2-0 voorsprong gekomen. Dat kan bijna niet meer misgaan, zou je zeggen. Nee, inderdaad. Uh, dit is uh, een luxe. Uh, er moet nog één puntje gehaald worden. Dat is uh, altijd moeilijk genoeg. Uh, Meltzer blijft spelen in de dubbel en ook in de single nog op zondag. En dat is natuurlijk toch een hele goede tennisser. Voormalig top 10 speler. Halve finale van een Grand Slam. Maar ja, het is wel uh, iemand die denk ik na deze verliespartij in vijf cent redelijk geknakt is. En dan ook nog met de wetenschap... dat ze eigenlijk geen goede tweede singelaar hebben. Want hun uh, tweede man, uh, Heider Maurer... die uh, was ziek vannacht. Dus moest er een invaller komen. Een dubbelaar. Ja, en met die wetenschap denk ik dat een Jurgen Meltzer... morgen en overmorgen toch wel... met hele zware tennisschoenen op de baan zal staan. Dankjewel, Marcelle Mesker. En later in deze uitzending... in deze Langs de Lijn hoort u nog... Uh, Jan Siemerink en Timo de Bakker zelf... We gaan nu verder met golf. Na twee van de vier dagen zijn bij de KLM Open 13 van de 16 Nederlandse golfers uitgeschakeld. Alleen Joost Luiten, Wil Besseling en amateur Rowin Caron zijn ook dit weekend actief op de Zandsvoortse Kennemer uh, Golfclub. Het betekent dat ook de vaste spelers Robert-Jan Derksen en Maarten Lafeber naar huis zijn. De leiding in de wedstrijd is in handen van twee Spanjaarden, Miguel Angel Jiménez en Pablo Larrazabal. Het duo staat op een score van negen slagen onder par. Joost Luiten volgt op maar drie slagen achterstand. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Het is aan het begin van de middag al duidelijk. Joost Luiten moet het maar weer eens doen voor het Nederlandse golfpubliek. En dat terwijl er meer regen en wind worden verwacht. On the tee we have from the Netherlands Joost Luiten. Luiten moet het doen omdat Lafeber en Robert-Jan Derksen op het randje van uitschakeling balanceren. met rondes gelijk aan het baangemiddelde. Vooral voor de laatste is het zuur, want een slechte drive in het bos op de slothol ...levert een dubbele bogie op. En dat brengt doorgaan in het toernooi ernstig in gevaar. Ja, maar goed, dat is golfer. Het ging hiervan een stuk beter dan gisteren. En dat, daar was ik erg blij mee. Ik gaf mezelf uh, goede kansen. En uh, alleen de laatste was gewoon jammer. Dus uh, één slechte drive die ging rechts het bos in. En uh, ja, daar had ik moeite om uit te komen. En uiteindelijk een, een dubbel bogey. En dat, dat is wel zuur als dat ook op de laatste hole gebeurt. Maar van de andere kant is dat ook wel tekenend voor de kenner. dat één slechte drive uh, ja, kan gewoon problemen opleveren. U heeft wel veel support? Ja, zeker. Het was uh, leuk dat alle mensen er waren. Zelfs met een beetje het matige weer. Dus uh, al eigenlijk best wel vroeg. Dus dat, uh, dat is zeker geholpen. Maar uh, ik hoop dat ze er uh, morgen ook nog kunnen zijn om mij te supporten. We hebben daarover gesproken. Moet dat weer ook een beetje jouw reddingsboei worden? Uh, vandaag wel, denk ik. Maar als ik kijk naar gisteren had ik uh, ja, een beetje pech met het weer. Uh, dus als het hetzelfde weer als, als gisteren, wat, uh, wat het eerlijkste zou zijn, dan, uh, dan heb ik niks te vrezen. En toch gaat het mis. Weliswaar steekt de wind dan op en regent het meer en meer. Dat zorgt niet voor gekke uitslagen die Derksen en Lafeber helpen. Joost Luiten de birdies ondertussen nog net niet aan elkaar. Op hal 8 een lastige verre part 3... Staat het publiek alweer rijen dik te kijken naar de beste Nederlander tot nu toe in het toernooi? Keurig netjes op 2, 3, nou uiteindelijk 6 meter van de vlag en er is applaus. Op zoek naar nog een positieve uitschieter komen we terecht bij Rowin Caron. Een 20-jarige amateur met een score van 2 onder par na twee dagen. Een amateur die prima met de profs mee kan. Ik weet gewoon dat als ik goed speel dat ik wel mee kan met de jongens. En het moet allemaal nog wel wat beter en allemaal wat scherper hier en daar. En uh, Daardoor ben ik ook nu nog gewoon hard aan het trainen. En ga ik gewoon eerst uh, nog een paar jaar mijn school afmaken. En uh, dan gewoon proberen ze zo goed mogelijk te worden en daarna pro, pas pro worden. Maar nee, ik, ik ben niet verrast. Weet je. Als ik gewoon goed speel en, en ik doe gewoon mijn dingen goed en ik maak weinig fouten... dan uh, zit er wel zo'n score in. Leg jij zijn mensen uit die niet zo vaak een golfwedstrijd zien... die dan horen dat Maarten LaVé Robert-Jan Derksen... op de rand van de uitschakeling balanceren... en dat jij door bent naar dat weekend. Hoe is dat te verklaren? Uh, dat we, ja, dat is lastig voor mij te verklaren ook, natuurlijk. Ja, je, hebt, je, hebt, je kan niet elke week goed spelen. Dat is, dat is het belangrijkste. Golf is een heel raar spelletje. En, uh, er zijn maar echt een paar mensen die echt echt heel goed zijn en die altijd goed spelen. Verder heb je altijd gewoon schommelingen in je vorm... en uh, misschien dat ze er wat minder in, goed in zitten. En uh, ja, voor, voor mij is het, ik denk ook, wat makkelijker. Bij hen staat er heel veel druk op, natuurlijk. Van, van iedereen, van heel Nederland. En uh, voor mij is het gewoon een, een, een hele leuke wedstrijd om te spelen. En er staat voor mij verder niks achter. En uh, Dus ik ben gewoon aan het genieten en uh, gewoon lekker vrijheid aan te spelen. Alle kansen voor Luijten om een mooi einde te maken aan zijn ronde op al 18 applaus. Opnieuw zes slagen onder par en die score, die keurige score, lijkt niet meer in gevaar te komen. Goeiedag vandaag. Ik sloeg de bal een stuk beter dan gisteren. Maakte weinig fout. En dat geeft vertrouwen. En in het weekend zien we wel weer wat voor omstandigheden het wordt. Maar als je de balstrijking zo houdt zoals nu, dan moet het goed komen. Burdi zit er niet in op 18, maar een prachtige ronde met veel perspectief blijft staan. Voor Joost Luiten. Ja, nee, je staat in ieder geval op schema. Als je, als je mag kiezen van waar wil je staan na twee dagen, dan zeg je ergens in de top 10 en met aansluiting op de leiders. En dat is wat je nu hebt. En morgen moeten we zorgen dat we die aansluiting behouden... en misschien eigenlijk het liefst nog even iets verkleinen. En dan zien we op zondag verder. Ik proeft veel bewondering bij mensen, want er is veel druk. Uh, en je maakt het waar. Ja, ah, er, er is veel druk, dat weet je. Je hebt een goede, een goede periode achter de rug. En dan weet je dat hier in Nederland gelijk de lat heel hoog wordt gelegd. Zeker ook omdat ik tweede ben geworden op deze baan... en een paar jaar geleden in de top 10 eindigde op, op Hilversum. Dus je weet dat de verwachtingen hoog zijn. Maar goed, die verwachtingen die heb ik zelf ook. En... Uh... Ja, die, dan is het aan mij om te laten zien dat, dat die verwachting ook klopt en, uh, en dat ik het kan. Maar hoe moeilijk is dat dan? Nou, niet zo moeilijk eigenlijk. Kun je, je echt daarvoor afsluiten? Ja, je speelt gewoon je spelletje. Ik, zie, ik probeer het te kijken zoals elke week. Elke, elke week die we spelen wil je zo hoog mogelijk wil je winnen. Maar je wil dat... hier niet staan zoals Robert-Jan en Maarten? Nou, ik weet niet wat die, wat die, hoe die hier hebben gestaan. Maar die zit maar... al thuis. Ja, goed, maar dat kan ook gebeuren. Dat heb ik ook gehad in het verleden. En dan moet je, denk ik, als, als die, zoals die jongens, moeten, moeten zich daar niet teveel te veel door aantrekken. Het is gewoon een, een golftoernooi. En het enige verschil is dat het hier in Nederland is. En uh, er wat meer, uh, meer chaos omheen is. En dan moet je proberen voor af te sluiten als je de baan in gaat. En uh, dat heb ik de afgelopen twee, twee dagen heel goed gedaan. Uh, ik heb me afgesloten voor de buitenwereld uh, als ik aan het spelen was. En uh, proberen te genieten en, uh, en, mijn, en mijn spel te laten spreken. En het gaat goed. Dat zei Joost Luiten. Hij was uh, in gesprek met Ragnar Niemeijer in Zandvoort. let's Weller, The Jam en A Town Called Mellis. We gaan praten over wielrennen. Straks over de Vuelta. Maar ik meld u ook nog even, als u nu pas inschakelt... dat Robert Geesink zojuist de Grand Prix van Quebec heeft gewonnen. Een prachtige wedstrijd, 201 kilometer. En hij won van hele grote namen in de sprint, Robert Geesink. Maar er is ook spektakel in Spanje. Een 41-jarige wielrenner lijkt de Vuelta te gaan winnen. Met nog één bergrit te gaan nam Chris Horner vandaag. Op de Alto del Naranca, de rode leiderstrui over van Vicenzo Nibali. Horner heeft nu in het klassement een voorsprong van drie seconden. Joachim Rodriguez won de etappe van vandaag. Aan de telefoon hebben wij nu Koen de Kort. Goedenavond Koen. Goedenavond. Eer, eerst maar eventjes over Robert Geesing. Dat heb je meegekregen, denk ik, hè? Ja, ik heb het helaas niet op tv gezien. Maar ik heb het wel duidelijk kunnen volgen op Twitter. Ja, maar dat is een fantastische prestatie, hè? Ja, schitterend. Dus een uh, hele grote wedstrijd. Ja. Het uh, is ja, dus, uh, dus echt heel mooi dat, uh, dat Robert dat kan winnen. En belooft denk ik heel veel voor, uh, voor het WK. Ja, en het nou, blijkt in ieder geval dat Canada hem wel ligt hè, om te rijden. Ja, kan hem daar. Volgens mij de Verenigde Staten ook wel. Uh, ik denk dat we meer wedstrijden uh, in uh, Noord-Amerika moeten hebben. Ja, precies. Goed, wij hebben jou gebeld. Je bent renner bij uh, Argos. Maar je hebt ook een tijd met Chris Horner gereden. De man die dus nu de rode leiders weer heeft heroverd in, uh, in de Welta. Um, ken je hem een beetje? De oldtimer, laten we hem zo met respect noemen. Ja, nou ja, eigenlijk, uh, ik heb een jaar bij hem in de ploeg gezeten. Um, bij hem staan, Ja, ja staan, inderdaad. En um, dat jaar heb ik eigenlijk heel weinig wedstrijden met hem gedaan. Mm -hmm. Maar um, natuurlijk wel het trainingskamp uh, enzovoort. Uh, maar ik heb eigenlijk bijna het idee dat ik hem nog beter en leren kennen uh, daarna. Uh, toen we eigenlijk niet meer bij elkaar aan de ploeg zaten. Uh, gewoon om, omdat het eigenlijk een hele hele vriendelijke, hele aardige man is. En uh, ja, eigenlijk eigenlijk elke keer als ik hem zie, uh, praat hij een knoopje euh, knoop, <laughs> knoop een praatje aan. Ja. En uh, ja, dat is echt uh, ik vind het echt een hele, hele, hele leuke man. Ja, dus je spreekt hem, je spreekt hem nu, laten we zeggen, vandaag de dag in het peloton nog steeds. Ja, ja buiten, buiten de wedstrijden natuurlijk niet. Maar, nee. uh, maar absoluut wel uh, tijdens uh, de wedstrijden. Als we altijd in dezelfde wedstrijd zitten, dan komt hij eigenlijk altijd voor praten. Ja, je, je zegt het is, een, uh, het is een hartstikke aardige man. Heb je, heb je uh, nog meer kwalificaties voor hem? Want ik lees wel eens grappige dingen over hem. Uh, je, eigenlijk bijna on-Amerikaans. Het lijkt er af en toe wel alsof hij uh, het er een beetje bij doet. Gewoon omdat hij het leuk vindt, wielrennen. Ja, ja, nee, daar, daar, daar lijkt het inderdaad wel op. Hij, hij klinkt wel echt ontzettend Amerikaans. Ik heb ook al gelachen om zijn uh, ongelooflijk Amerikaans accent. Ja. Maar, um, maar verder is het echt een liefhebber van de, van de sport. en nee, Ik heb inderdaad wel eens een idee gehad dat hij eigenlijk uh, niks om, uh, om het duurrennen geeft, niks om uh, wedstrijden winnen geeft. Dat hij het gewoon mooi vindt om uh, op zijn fiets rond te rijden. En, ja Vaak is het bij Amerikanen toch zo dat ze uh, heel erg... Uh, uh, op succes, uh, voor succes gaan en ook heel erg egoïstisch daarin zijn. Maar dat, uh, dat is bij hem zeker niet het geval. Nee, eet hij nou echt altijd hamburgers naar elke etappe koers? Of is dat een, ja. uh, een raar verhaal? Ja, ja ik, weet, ik weet niet of hij het naar elke etappe koers doet natuurlijk. Maar ik heb wel regelmatig hamburgers zien eten, inderdaad. Dus dat, is, dat houdt hij al van. Uh, maar hij trok ook met de camper langs, langs de Amerikaanse koersen. Kende jij hem in die tijd al? Nee ja, ik had natuurlijk wel van zijn naam uh, gehoord, maar in die tijd ken ik hem zeker nog niet persoonlijk. Uh, maar dat verbaast me helemaal niks. Nee, hij reed bij uh, Frances De Jeux ook. En hij, hij zei altijd, hij vond die de, de Europese wielerwetten vond verschrikkelijk. Uh, en hij vond Frankrijk ook verschrikkelijk. Hebben jullie het daar wel eens over gehad? Nee, nee, daar hebben we het eigenlijk toevallig <lacht> niet over gehad. Maar, uh, maar hij heeft wel inderdaad heel erg zo zijn. Uh, zijn mening over bepaalde dingen. En uh, die, die steek je sowieso niet onder uh, slulbanen. Nee, het is een aparte. Nou, laten we even. Je hebt ons al eventjes uh, uh, laten weten dat zijn Amerikaanse accent in ieder geval echt aanwezig is. Laten we daar ook even naar gaan luisteren. naar uh, Cowboy Horner zelf. Dit is zijn reactie nadat hij vanmiddag de Rode Trui heroverde. Yes, a, a big surprise. De uh, climb was hard, but not really, really hard. It was more a game of tactics. I see I had Valverde on my wheel ik had Nibali op mijn wheel when Hakim Rodriguez attacked I let Hakim Rodriguez gaan, to force Valverde te chase it allows me to go behind Valverde and then it allows Hakim Rodriguez to take the time bonuses and for me niet not lose the sprint to Valverde of Nibali Ja je kan niet ontkennen dat hij uit Amerika komt hè <laughs> ja, inderdaad <laughs> verbaast, verbaast het jou dat hij als 41 jarige de Vuelta nou ja, lijkt te gaan winnen ja, dat, dat absoluut. Uh, we wisten natuurlijk allemaal dat het een hele goede renner was. Hij heeft al heel veel mooie dingen laten zien en, en ook wel vaak goede klassementen gereden. Maar uh, ja, volgens mij is hij nog niet uh, echt zo dichtbij een uh, grote, grote ronde overwinning geweest. En ja, dat op die leeftijd, dat is, uh, dat is natuurlijk toch wel uh, een beetje verbazend. Ja, is het in deze tijd waarin uh, ja, nou ja, waarin heel veel vraagtekens worden geplaatst, is, is het een. Gaan de alarmbellen af bij jou? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb toch echt wel, uh, wel het gevoel en de hoop... dat, dat, dat nu inmiddels wel zoveel verbeterd is. Mm -hmm. dat, uh, dat dat soort dingen niet meer kunnen. Het dat, dat, uh, ja, is natuurlijk altijd maar een hoop. Hè? Uh, dus uh, er heeft de laatste jaren heeft al gebleken... dat, uh, ja, dat er toch wel heel veel renners altijd door, door de mand blijven vallen. Maar ik heb toch nu wel echt de hoop dat het veel beter is. En, en ook... Uh, en ook bij hem. En misschien dat hij juist ook nu daardoor een ja, weer uh, echte stap heeft gemaakt. Uh, ja, laten we dat in ieder geval maar hopen, maar daar ga ik wel vanuit. Ja, vind je het gek dat er. Dat, eigenlijk is dat niet gek, hè? dat er toch weer daar, dat het wel daarover gaat dat mensen denken, wacht heel even, 41 jaar en dan de ronde van Spanje winnen. Een tijdje geleden zaten we nog in de periode waarin je zei. Uh, ja, je kan geen grote ronde winnen als je geen doping hebt gebruikt. Ja, ja dat klopt. Dat is inderdaad nog niet zo heel lang geleden. Hè? En uh, ja, van de andere kant spreekt het denk ik wel weer voor hem dat hij uh, op die leeftijd nog door kan gaan. Uh, ik denk niet dat veel renners uh, die veel doping hebben gebruikt in hun carrière nog op die leeftijd uh, zo'n hoog niveau uh, kunnen halen. Volgens mij brandt hij je lichaam ook al uh, snel op. Dus, ja. en in, in die zin uh, spreekt het zeker wel voor hem. Uh, en ja de andere kant, ja, het, is, het blijft altijd moeilijk, uh, moeilijk zeggen op dit moment. Maar uh, ja, ik heb er toch wel goede hoop op. En uh, hoe is jouw hoop op een, uh, een overwinning ook echt van Horner? Want uh, we zeggen dan heel makkelijk: ach ja, morgen nog een bergetappe. Maar dat is er één, hè? In de Huelt, ja. de angli ja. Succes, ja. zeggen wij dan. Ja, inderdaad. Ik heb hem ook opgereden een keer in de mw. en het is echt een verschrikkelijk ding. Het is zo ontzettend stijl. En, nou, ik uh, fiets een beetje halverwege het peloton en dan kun je af en toe nog eens een keer geduwd worden door het publiek zonder dat het al te veel consequenties heeft. Ja. Maar uh, ja, voor de eerste is het echt een verschrikkelijk ding volgens mij. Ja, en hoe denk je dat hij dat gaat doen? Ja, wat dat betreft is het uh, denk ik wel uh, in, het, in het voordeel van Nivali, zo'n uh, zo soort klim. Maar uh, ja, op dit moment uh, lijkt Horner gewoon uh, echt beter. Ja, hij dus, ki uh, hij ja. kijkt zelf uh, vol vertrouwen uit naar morgen. Uh, als uh, het peloton dus op die angli finisht. finish. Uh, Hornersbenen zijn goed, zegt hij. En dus zegt hij ook: Kom maar op, ik ga die Vuelta winnen. Ik like the really, really steep climbs. They've been very good to me. Dus so I think tomorrow. If the legs are the same, I should have the jersey in Madrid. Nou, voilà, dat zegt hij. Oh, uh, maar dan nog eventjes die, uh, die klim. Is het echt zo dat als je daar een foutje maakt en, en je komt stil te staan, dan, dan kom je nooit meer verder. Ja, ik denk uh, als je inderdaad uh, op een gegeven moment uh, te hard gaat, dat je uh, boven je limiet gaat, dan, uh, dan kom je inderdaad echt niet meer verder. En dan is het volgens mij gewoon lopen. Ja, want hij is uh, erg, uh, ja, stilstaan he? doe je toch wel. Ja. Sensatie dus uh, morgen in ieder geval met die Ang je Dankjewel Koen. Nog één ding, want jij uh, bent geblesseerd. Moet ik toch uh, even ja. vragen hoe het met je gaat? Ja, eigenlijk gaat het met mij persoonlijk heel goed. Alleen, uh, ja, helaas zit het seizoen er, uh, er wel op. Ja. Dat heb ik met, in goed overleg met de, met de ploeg uh, besloten. Ja, dat ik, ik, ik had waarschijnlijk uh, met een operatie uh, en de risico's die dat met zich meebrengt. En, en vervolgens uh, echt alles aan doen. Misschien nog één of twee wedstrijden kunnen rijden dit seizoen. En uh, ja, Dan uh, zou ik daar ook sowieso niet met goede vorm aan de start staan. Dus uh, ja, daar hebben we besloten om dat niet te doen. En uh, gewoon uh, vanaf nu uh, vol voor volgend seizoen te gaan. Okay. En, uh, ja, dat is jammer. Maar van de andere kant uh, kijk ik ook al weer heel erg uit naar volgend seizoen. En moet de voorbereiding gewoon perfect zijn. Ja, het gebroken sleutelbeen heeft dus heel veel roet in het eten gegooid. Dan maar op ja, naar volgend seizoen. Dankjewel, Koen de Kort. Graag gedaan. Ja, verder met tennis. Het Nederlands Davis Cup team heeft op de eerste dag van de ontmoeting met Oostenrijk... die royale 2-0 voorsprong opgebouwd. Oranje is daarmee dicht bij promotie naar de wereldgroep. Marcella Mesker nam die eerste dag door met de teamcaptain Jan Siemerink. Jan, even resumerend vandaag op de twee partijen. Um, hazen zoals verwacht en Timo ongelooflijk. Ja, eigenlijk wel. Onverwacht ook dat, uh, dat Marag ging spelen natuurlijk. Want hij stond, uh, hij stond er niet op. hij de mouden zou spelen, maar die was ziek. Uh, dan hadden we ons gisteravond op voorbereid. En ineens hoor je s'ochtends dat je tegen iemand anders speelt. Het was wel even wennen voor Robin, dat zag je ook. Want dan moet je eigenlijk tegen een dubbelspeler spelen. En je denkt, ja hoe moet je dat gaan aanpakken, wat moet je doen? Dus ik moest hem ook erop wijzen van, nou ja, probeer gewoon je eigen spel te spelen. Want ja, winnen ga je hem, maar uh, ja, het liefst ook kort mogelijk natuurlijk... omdat je nog een aantal wedstrijden uh, te gaan hebt in je achterhoofd. Nou, dat was eigenlijk geen probleem. Er was ook geen moment uh, dat ik dacht van, nou, uh, dit gaat mis of zo. Dat, uh, dat was vrij duidelijk. Dat is voor Timo Lekker, als je dan 1-0 voor staat en hij mag aantreden tegen Meltzer. Maar het niveau van de wedstrijd, de kwaliteit van de wedstrijd van beide spelers... lag behoorlijk hoog, vond ik. En als je dan de wedstrijd in vijf sets ze eruit weet te trekken... op karakter eigenlijk, want er werd behoorlijk getennist... en hij moest diep gaan, Timo moest echt diep gaan... is dat superknap. We hebben dit niet vaak gezien van uh, Timo... dat hij constant zo goed speelt en zoveel beleving en felheid toont. Ja, zeker. Ik denk ook niet dat hij vaak... Uh, in dit soort wedstrijden twee sets tegen één heb achtergestaan... en dan uiteindelijk in vijf sets heeft gewonnen. Volgens mij uh, is dat ook nog niet voorgekomen bij hem. Dus dat is een dubbele knappe prestatie van hem. Maar de manier waarop hij er stond, vanaf het begin tot het eind... inderdaad zeer indrukwekkend, niet negatief, geen, ge geen gepiep. Hij uh, bleef positief, bleef gaan, bleef werken. Ja, dat is uh, zoals je hem graag ziet natuurlijk. 2-0 voorsprong nu tegen Oostenrijk. Luxe. Ja, zeker luxe. We hebben nog één punt nodig. Dat klinkt een beetje serieus, maar het is wel de realiteit natuurlijk. Dus uh, we kunnen nog niet te veel feesten. Maar dit is wel een lekker gevoel, zo op de vrijdag, dat je 2-0 voor staat. Maar ja, we, we hebben een zware dubbel voor de boeg. Die zal ook niet makkelijk worden. Alleen Timo heeft wel goed zijn best gedaan door Mels in ieder geval moeten maken. Want ik verwacht wel dat hij morgen een dubbelspel aantreedt. En uh, ja, uh, de jongens kunnen er uh, fris en fruitig tegenaan. En ik hoop natuurlijk dat we het morgen al af kunnen maken. En jij komt met je sterkste opstelling, Royer en Hazen. Normaal gesproken wel, ja. Dat zei Jan Siemering tegen Marcella Mesker. Zijn naam is al vaak gevallen, Timo de Bakker. Hij boekte dus die imponerende zegen op de nummer 27 van de wereld, Jürgen Meltzer. En Marcella sprak ook met de Bakker. Timo, gefeliciteerd. Geweldige overwinning op een geweldig podium. Hoe heb je het zelf allemaal ervaren in deze ambiance? Ja, het was geweldig... Uh... Zeker, uh, zeker in de sfeer uh, hoe het ging. Op een gegeven moment het publiek ging echt achter staan. Mooie sfeer. Het was uh, vrij benauwd. Uh, maar ja, mega blij dat ik hem heb gewonnen. Alleen een uh, beetje, uh, beetje moe. Um, de studenten, er was een geweldige interactie tussen jou en uh, al die supporters. Uh, beleving. Dat heb ik eigenlijk nooit zo bij jou gezien. Hoezo was dat er vandaag? Ik had het nodig. Ik ben wel een speler die het eigenlijk best wel opzoekt. Uh, alleen ik moet me op mijn gemak voelen. Ik moet, ik moet het gevoel hebben dat ik het nodig heb. Weet je, dat, dat het moment daar ervoor is. Ja, en, en, het geeft gewoon steun. Het geeft, je, het geeft hem misschien net iets meer druk. Het geeft mij steun door de moeilijke momenten heen te gaan. Uh, ze hebben me vanaf, fantastisch geholpen vandaag. Een vijfde set. Het was pas je vierde in je carrière. Uh, voor Meltzer een 33ste. Hoe ben je die vijfde set ingegaan? Uh, in de kleedkant, uh, ik ging naar de, vierde, naar de wc uh, omkleden weer. en uh, ja, die jongens zeiden dat hij de laatste game toch wat minder omhoog kwam en uh, iets meer met zijn voorhand ging slijzen. Uh, het was mij nog niet opgevallen, want ik had het zelf uh, zwaar zat met mezelf. Uh, ja, daarna meteen zag ik het wel eerst de game, maar ging forceren, kwam niet lekker meer in zijn voorhand ook. Dus ja, meteen geprobeerd gebruik van te maken en uh, juist eroverheen te gaan en juist wel energie uh, uit te stralen. Ja, nou, dat ging fantastisch meteen met 4-0 voor. Bijna vier uur lang op een ongelooflijk hoog niveau gespeeld. Zonder wisselvalligheid. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Goede training. <laughs> nou ja, ik, ik ben sinds Wimbledon gewoon goed bezig met mijn eigen team. Deze week hebben we goed getraind. Veel wedstrijden in de benen, veel graffel gespeeld. Ja, uh, mooi podium. Um, Mooi podium. Misschien wel de mooiste wedstrijd uit je carrière. Ik denk uh, met hoe de wedstrijd liep zeker. En ook, uh, ook qua niveau. Uh, ja, super blij mee. Uh, voor het team uh, heel blij. Dat we op een tweede voorsprong staan. En, uh, ja, laten we hopen dat die jongens het morgen kunnen afmaken. Ja, morgen kan het dus zover zijn dat Nederland naar de wereldgroep promoveert. Het voortbestaan van de FPK-games is opnieuw in gevaar. FC Twente wil het atletiekstadion in Hengelo kopen... waardoor er voor de grootste baanwedstrijd van ons land geen plaats meer is. De organisatie legt zich er niet bij neer... en doet verwoede pogingen om het evenement te redden. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Zo'n vier maanden geleden stond het voortbestaan van de FPK-games op het spel toen FC Twente het stadion wilde kopen. Voor de belofte teams en het vrouwenvoetbal. Het resultaat was veel ophef met veel publiciteit. Ja, maar... Alles gaat weg hier. Alles gaat naar het westen. De Alles wordt opgehaald aan het voetbal tegenwoordig. En dat vind ik gewoon jammer. De voetbalclub trok zich terug, waardoor de gemeente met een probleem zat. Want er moet bezuinigd worden. Deze week meldde FC Twente zich weer als kandidaatkoper... en zat het atletiek-evenement opnieuw in de problemen. Op een persconferentie maakte de stichting FPK Games bekend... dat er ook een andere oplossing is. In mei jongsleden merkten wij dat de gemeente Hengelo... niet zelf met alternatieve plannen voor behoud van het FPK-stadion... als atletiekstadion zou komen. Daarom hebben wij het initiatief genomen en het bureau ingeschakeld... om met ons mee te denken. Vrij eenvoudig vanuit onze rol van gebruiker van dit stadion. Dit bureau, de Stichting Maatschappelijk Vastgoed, heeft een studie gedaan naar het stadion, de exploitatie en de financieringsmogelijkheden en dit verwoord in haar rapportage. En die rapportage laat zien dat het stadion buiten de gemeente in een specifieke exploitatie te zetten is en dan zal de exploitatielast worden teruggebracht met 120.000 tot 170.000 euro. Ondanks deze plannen lijkt de gemeente Hengelo toch voor het voetbal te kiezen. Het baart Hans Klooseman, algemeen directeur van de FBK Games, grote zorgen. Op het moment dat de toekomst van, van je evenement wordt bedreigd... Ja, dan kun je niet anders zeggen dan dat je grote zorgen hebt. Zijn de zorgen groter dan in mei? Ja en nee. Uh, uh, de zorg is groter, omdat het, uh, ondanks dat wij een oplossingsrichting hebben aangedragen... Uh, waarbij de gemeente daadwerkelijk ook een heel grote bezuiniging zou kunnen doorvoeren. Misschien iets minder dan hun bezuinigingsdoelstelling. Maar toch 150.000 euro zou kunnen bezuinigen op de exploitatie van het stadion. Ondanks dat wij die plannen hebben aangedragen... het college nog steeds kiest voor de oplossing voetbal. Maar dat heeft het college natuurlijk in mei ook al gedaan. Nee, omdat wij uh, toch wel merken... en de, op 2 juli heeft de Raad een motie aangenomen... Um, waarin nog eens een keer de steun voor de FBK Games is uitgesproken. Uh, dus uh, wij, wij hebben wat dat betreft wel het vertrouwen... dat deze raad uh, met, met de oplossingsrichtingen die er op dit moment liggen... Um, uh, blijft kiezen voor de FBK Games. Ook voor de atletiek in Nederland is het belangrijk... dat de FBK Games blijven bestaan. Voormalig Olympisch kampioen Ellen van Lange, ambassadeur van de FBK Games... vindt het eveneens een zorgelijke situatie. Ja, ik maak me wel zorgen. Het is geen vrolijk verhaal. Het ziet er niet goed uit, nee. Maar ik hoop toch echt dat we de gemeenteraad nog kunnen overtuigen... dat dit geen goed idee is. Wat kan jij en de atletiek nu nog doen? Want de vorige keer dat het te sprake kwam was kort voor de Games. Ja. Toen was er heel veel publiciteit. Maar het seizoen is een beetje ja, stil. Ja, het atletiekseizoen is natuurlijk net klaar. En um, ja, wat we nu kunnen doen is de gemeenteraad overtuigen dat um, ja, die FBK Camp gewoon moet blijven bestaan. Dat het toch wel heel erg zonde is om 32 jaar atletiekgeschiedenis en toekomst voor 150.000 euro te verkwanselen. Wat voor rol zie je daarbij voor jezelf? Wij zijn al, um, we hebben al gesprek gehad met de gemeenteraad eerder dit jaar. En uh, ja, dat gaan we weer doen. Op 8 oktober neemt de gemeenteraad van Hengelo een besluit. Tot die tijd probeert Kloosterman de fracties voor zich te winnen. Ondertussen kan de organisatie alle vormen van steun goed gebruiken. Kijk, morele steun krijgen wij uit een heleboel verschillende hoeken. Van atleten, van de atletiekunie, um, uh, van de IAF... Um, uh, noem maar op. De steun krijgen we van alle kanten. Maar ik denk dat de steun waarop je specifiek doelt ook, uh, ook is: van, zijn er nog middelen? Uh, zeg maar, is er ook nog financiële steun te krijgen? Uh, dat is toch wel een heel erg lastig verhaal. Daarvoor zullen we toch echt in de sportwereld zelf moeten zijn. Dat is natuurlijk ook al geprobeerd. En daar zie ik de oplossing niet zo 1, 2, 3 vandaan komen. Ik mis uh, één naam dan in dat rijtje: NOC, NSF. Ja, NOC en NSF uh, is tot nu toe in deze hele discussie oorverdovend stil. Ik heb inmiddels begrepen via de AtletiekUnie dat zij wel gaan reageren. Uh, maar ik heb nog geen reactie van hun gezien. Neemt u dat kwalijk? Nou, kwalijk is een groot woord. Ik vind dat NOC-NSF als, uh, als uh, topsportinstituut in Nederland... Um, als, een, als een evenement als de, als de FBK Games, wat behoort bij de, bij de kerninfrastructuur van de Nederlandse topsport... wat een icoon is van de Nederlandse topsport, als dat bedreigd wordt... dan volgens mij zou ik, als, als ik dan uh, NOC-NSF uh, was, dan had ik al lang op de barricades gestaan. Maar goed, in uh, Papendal denken ze daar kennelijk anders over. Desondanks heeft Hans Kloosterman het volste vertrouwen in een goede afloop... De volgende FBK-games staan al op de agenda. Op 7 juni 2014 moeten er opnieuw diverse topatleten zijn te bewonderen in Hengelo. Maar daar komt-ie: Charlendi Martina. Dobles oblige. En wat wordt zijn tijd? 2023. Tjure Martina die dit jaar in Hengelo de 200 meter won, reageerde vandaag op Twitter. Hij zou balen, zei hij, als hij, als hij niet meer in Hengelo de FPK-games kan lopen. Loop daar sinds 2006. Hashtag ik ben niet blij. Hashtag behoud FPK. Chris, Barry en Perquisite coming back home. We gaan verder met Hongbal. Morgen beginnen de holland series In een tweestrijd beslissen Neptunus uit Rotterdam en pioniers uit Hoofddorp wie er kampioen van Nederland gaat worden. Neptunus won de reguliere competitie. Is daarom toch echt wel favoriet in deze Best of Seven-serie. We kijken alvast vooruit met Ex International. En nu hoofdcoach van Neptunus, Evert Jan het Hoen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, je eerste seizoen als hoofdcoach bij Neptunus. Um, ja, klopt. Is dit ongeveer wat je in je hoofd had toen je begon aan het seizoen? Nou, zeker weten. Kijk, in het begin van het seizoen uh, was de doelstelling... play-offs halen, uh, eind van de competitie kijken of we eerste konden worden. Want dan stel je de Europa Cup veilig voor volgend jaar. Ja. Uh, dan in de play-offs, uh, ja, het volgende doel, 100 series bereiken. Uh, dat is ook gehaald. En uh, nu willen we landskampioen worden. Ja, dat lijkt me duidelijk. Hoe is het als coach? Ja, leuk. Het is uh, een grote uitdaging. Uh, hier, hiervoor heb ik voornamelijk uh, jeugd gecoacht. Ja. Bij de jeugdopleiding bij Unicorns, uh, bij ook verbonden met Neptunus. Maar nu uh, ja, op het hoogste niveau uh, coachen, uh, yeah. ja, dat is heel leuk. Grote uitdaging. Kijk, want bij Neptunus zijn ze natuurlijk al heel lang gewend om heel lang mee te doen in de top al. Hè? Dat is cool. uh, al jaren zo, sinds jaar en dag. Maar Het lijkt me, ja. toch, lijkt me toch gek als je daar als coach gaat beginnen. Je weet wat er van je verwacht wordt. Hè? Ja. Veel, denk ik. Vond je dat een prettige ja. manier van werken? Nou, zeker. Want ik heb, uh, ik heb ook bij de Tunis gespeeld. Ja. Als speler hadden we ook uh, maar één uh, doel, dat was landskampioen worden. Ja. En uh, als we aan de Europa Cup deelnamen, ook uh, daar winnen. Uh, dat hebben we toen ik speelde ook heel vaak gedaan. Dus ik, ik, ik wist als geen ander: uh, dit jaar willen we ook kampioen worden. Ja. Vorig jaar is het niet gelukt. Uh, we helaas ja, de Holland-series uh, verloren. Vier wedstrijden op rij van Kinnij. En uh, ja, nu, nu uh, ja, staan we er goed voor. En uh, de hele groep weet wat we willen doen. Dat is winnen. Ja, en, en jij weet natuurlijk als geen ander, je kent de club ook goed... hoe je de ja. jongens allemaal uh, ja, op één rij moet krijgen... Ja, dat klopt. Kijk, ik heb, ik, ik ken De meeste jongens ken ik al jaren. Ik heb zelfs met een paar samen gespeeld. Uh, er zijn ook een paar nieuwe jongens bij de club gekomen... Uh, uh, die misschien bij een andere club niet die verwachtingen hadden. En dan is het toch kijken, ja, hoe gaan ze met, met die druk om... Om, ja, om voor het kampioenschap te spelen. Ja. Uh, ik moet zeggen, de meeste jongens... Uh, ja, die, die, die wisten precies waarom ze bij Neptunus wilden spelen, juist om, uh, om kampioen te worden. Ja, jullie konden de laatste wedstrijden in de play-offs beschikken over uh, Kalian Samsen. De man die ja. uh, het winnende punt tegen Cuba binnensloeg op de afgelopen World Baseball Classic. Uh, Klopt. Uh, is hij er in de Holland-series ook bij? Ja, die is er ook bij. Vorige week, uh, zaterdag, heeft hij uh, voor het eerst meegedaan tegen uh, Kinheim. En uh, ja, heel goed gespeeld. gelijk uh, grote waarde voor het team. Ja. Jullie, uh, ja, jullie moeten morgen, nou ja, morgen dit weekend... de eerste twee thuiswedstrijden. Moet ja. daar maar meteen het verschil gemaakt worden, even Jan? Nou, oké, we spelen de eerste twee wedstrijden thuis. En uh, je hebt natuurlijk dan wel thuisvoordeel. En, uh, we spelen op ons eigen veld. En uh, we willen gelijk morgen de eerste wedstrijd winnen. En uh, voor ons gaat die helemaal Mark wel gooien. Hij heeft ook uh, uitstekend seizoen. Ook bij het Nederlands team uh, op de World Baseball Classic. En daarna ging hij uh, door uh, bij ons, bij de Tunis, uh, met goed te gooien. Ja. En uh, ja, we hebben er alle vertrouwen in uh, ja, tot wij morgen de wedstrijd gaan winnen. Ze dus moeten nu wel ongeveer naar bed, denk ik, hè? Ja, maar die zijn wel gefocust voor morgen. <laughs> Oké. Okay. Nou, heel veel succes komend weekend. evert Jan, het hoen, de coach van Neptunus. Dank je wel. Dank je wel. En dan zijn we nog steeds een beetje aan het bijkomen van een hele grote overwinning... die we nog net in deze uitzending meekregen. Nog geen uur geleden won Robert Geesink in Canada de World Tour Grand Prix van Quebec. Robert, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. jongen, jonge, dat was een uh, imponerende sprint. Ja, ja, ik had het eigenlijk zelf ook niet, uh, niet verwacht dat ik dat, uh, dat, dat erin zat. Maar uh, <laughs> ja, na zo'n slopende koers uh, met, uh, met, ja, met, met heel veel een, een kleine rotklimmetjes, ja, dan is het gelijk wel sprinten. sprint. Ja, je sprint is sagan uit het wiel, hè? <laughs> Weet ja, je. ik snap het zelf ook, <laughs> ik, ik heb nog niet alles teruggezien, maar ik had ik het zelf ook nog steeds niet normaal moeten zeggen. Ik, ja. ik, ik zit nog steeds een beetje uh, te trillen. Ik bedoel, ja. Wat nu toe, uh, moeilijk is. Ja, en het liep allemaal niet echt wat ik uh, wilde. Hier ging heel moeizaam en in alle ronde de tour geweest. Dat is wel heel erg, uh, heel erg mee te maken. Ja, maar wat een, wat een macht leek er in die benen te zitten. Of zit er in die benen? Ja, ja, ja, het, ja het is natuurlijk geen vlakke sprint. Het is hè. Het een... Uh, een stukje aardig bij God, dus uh, ja, iedereen gaat helemaal naar, uh, naar de financiën blijkbaar En uh, ja, ik ben een heel verbaasd over, dat is het Ja, we, we, we, zag je het echt niet aankomen? Want je had op een gegeven moment, dachten wij het een beetje moeilijk nog, dat je even dacht, oh daar heb je Sagan. Ja, ja, nee, ik had ik, ik het altijd vrij moeilijk uit dat het uh, uh, gaat. En Sagan uh, ging ook wel heel erg hard op het club. Uh, maar ja, ik wilde bol op zich stil zijn huis en, en uh, kwam daar terug. Uh, ja, tot finale, maar, uh, ja, ik kon binnen het finale, maar ja, ik was niet te veel op het aflof. Ja, toen in, in die sprint ik zag 300 en ik had, uh, ja ik weet eigenlijk niet wie, <laughs> ik zag er, ik, ik denk dat nou, het gaat, maar <laughs> het lukte dus gewoon uh, oh, ja, ja, ik heb natuurlijk... Ja, ik heb, ik heb uh, hier heel wat, heel wat werk voor gezet en heel lange tijd uh, in Amerika al getraind met mijn vriendin en mijn dochter bij me. En, uh, uh, ja, dat, uh, dat is wel heel speciaal die zijn ook hier bij, dus dat is wel heel heel speciaal. Ja, die waren meteen bij, hè? <laughs> ja, ja, dat is uh, wel heel cool. De vorige keer toen ik in Montreal woon waren we ook een hele tijd in Amerika geweest, maar toen was ze net naar huis gegaan voordat, uh, voordat ik die toegwon. Ja. Daar ja, bouwt ze nog altijd van. En dus uh, dit was ook heel erg mooi om uh, een paar uh, te bij zo'n speciale winning te behalen. Ja, wat is dat met Canada, dat je dat je daar zo goed voelt? Ja, ik weet het eigenlijk. De, misschien meer de periode in het seizoen. Ik ben altijd wel iemand die. Nou ja, ik bedoel, na, na, even op adem komen en dan toch weer uh, best wel. Ja, de discipline in ieder geval. Uh, ik had altijd de discipline wel en dan weer. We hebben gehad te gaan touren. Dit in Boulder, in Colorado, en een hele mooie omgeving. Ja, dat ging eigenlijk eigenlijk best goed. En, Ja, ik ben van bewonderbaar om En, en, da en, en ja, dat was die alle voorbereidingen voor mij op deze twee mhm. en, en daar natuurlijk iets te eerst Nou, eergisteren won, won, won, won Molma een etappe in de Welta. Heeft dat op een, een of andere manier buitengewoon inspirerend gewerkt ook? Nou ja, dus we in een heel apart staaltje wat hij daar Ja, dat is een ook. Met de mannen. Bleef welke groep uh, sprinters voor? Ja. Jij rijdt in de finale Sagan uit het wiel. Lekker sprintersploegje, dat Belkin? Misschien uh, <laughs> <laughs> <hums> moet ik het kouders. Moet ik dat proberen, maar ja, we gaan in ieder geval een sterke de de ploeg richting, richting WK. met is in oh, heel goed in orde. Ik heb uh, wees, ik had het dag in de finale gesteld Dus, dus uh, ik denk dat we met uh, dat uh, het lastige parcours een hele goede, uh, goede vloeg hebben. En, en dat is van om, om naar te kijken. Ja. Nou, ga, ga nog maar even snel terugkijken, die race. Want je hebt echt gewonnen. <laughs> ja, dat ik niet Dank je Dank je wel dat je zo snel aan de telefoon wilde komen. Robert Gezink. Dan gaan wij door met uh, voetbal. Pex Wolle gaat morgen niet alleen als trotse koploper naar Ajax. Er wordt ook voorzichtig geloofd in een stunt. De spelers geloven dat zij verder zijn in hun ontwikkeling dan vorig seizoen. Terwijl Ajax er niet per se beter op is geworden. Tegelijkertijd kent Pex zijn plaats. Het is niet de kampioen tegen de uitdager. Maar gewoon Ajax Pex Wolle. Weet middenvelder Rush die We zien het gewoon als een heel normale wedstrijd. En we zien niet als het. Uh... Ajax is een hele grote club. En, uh, En uh, goed. En dat we nu bovenaan staan. maken mensen zelden mee. En wij ook niet. mochten uh, mogen wel wat tos op zijn, maar. Dat doet ze echt niet zoveel. Dat maakt de Ajax niet moeilijker of makkelijker? Nee, dat was sowieso een moeilijke wedstrijd daar. En, uh, dat is wel Ajax. En Ajax is thuis. 50.000 man, 50.000 man. Het is helemaal uitgekocht. Uh, dus uh, ik ben benieuwd morgen hoe ver we zijn. Pekswolle ziet Ajax uit als graadmeter. Geen speler die een grote mond heeft over de confrontatie met de regerend kampioen morgen. Daarvoor liggen recente lessen nog te vers in het geheugen. Vorig jaar was het gewoon uh, een rondo. Gewoon thuis en uit. En, uh, we hadden het gewoon heel moeilijk ja. tegen die gasten. En, uh... ja, we hebben vorige tweede helft de hele wedstrijd 1 op 1 gespeeld. Alleen we kwamen er gewoon totaal niet aan te pas Omdat zij de verbeterde versie van ons waren afgelopen jaar. Goed, ze hebben nu twee spelers hebben ze verloren. En plus Sim De Jong, ik weet niet als hij speelgerecht uh, uh, speel is. Dus als, als hij fit is. Maar goed, we hebben nu wel uh, drie spelers bij gekregen en, en zijn niet minder met Klies en met Kamo uh, met en met Stef. Uh, maar goed, de, de, de selectie van vorig jaar uh, en nu dat we dit jaar veel sterker zijn geworden. Ook in de breedte, maar ook uh, de basiszijde is ook veel sterker dan vorig jaar. Dus... Waarom is Ajax uit nog steeds lastig? Nou, Ajax uit is het is verreweg de lastigste wedstrijd van het hele seizoen, denk ik. Ja, Fijne uh, PSV natuurlijk ook, maar... Nou, als ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar kijk, zijn we twee keer helemaal zoek gespeeld tegen Ajax. En tegen die andere ploegen voelde dat niet zo. Ik vond eigenlijk afgelopen jaar Ajax een verbeterde versie van, van hoe wij voetballen willen spelen. En ik hoop dat we nou wat dichterbij zijn gekomen qua niveau. En verder zal het vooral anders zijn dan afgelopen weken. Zwolle is gewend de bal te hebben. In de arena moet de ploeg van Ron Jans rekening houden met andere verhoudingen. Ja, dat is wel heel lastig. Ja, dat is wel heel lastig. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. Wij denken vooral vanuit de gedachte dat wij de bal hebben. Nou, dat zullen we morgen niet heel veel hebben. Ja, het is ook een schande als wij minder de bal hebben. Maar uh, ik hoop wel dat wij de punten dan meenemen. Als zij de ballen maar houden, wil ik wel de punten hebben. Dat is wel Ajax. En Ajax is wel een hele grote club. zoals zei En het positiespel die is bij hun uh, meestal wel perfect. En uh, uh, dat denken we dat we moeite mee krijgen. Ja, ik weet niet. We zijn denk ik wel sterker geworden als team uh, vergeleken met vorig jaar. Omdat ook heel veel spelers uh, intact is gebleven. Uh, vergeleken met vorig jaar ze hebben ook uh, ingespeeld, uh, et cetera. En precies dat is de reden dat Zwolle het niet minder, zelfs beter doet... dan in het eerste jaar na de terugkeer in de eredivisie. Aanvoerder Bram van Polen. Ja, nou ik had het zelf ook niet verwacht dat het moeilijker zou zijn voor ons. Omdat we eigenlijk de groep uh, nou, op Junus nu na dan uh, compleet hadden gehouden... en een paar goede versterkingen uh, erbij hadden gekregen. Dus ik had er eigenlijk wel vertrouwen in, want vorig jaar... Na de winststop zijn we al gewoon een stuk beter gaan voetballen. Ik zag dat zelf niet zo. Wat is de manier om Ajax te pakken morgen? Wat is de manier om Ajax te pakken? Ja, geduldig zijn en uh, geen onnodige fouten maken. Waardoor zij uh, het wel afstraffen en de wedstrijd hiervoor, waar het misschien uh, niet is afgestraft. Dus dat is het enige, denk ik, dat wij uh, gewoon onszelf blijven en dat we niet van die domme foutjes maken. En dan komt het wel goed, denk ik. Nou ah, ja, kijk, als we drie puntjes mee kunnen nemen, is het natuurlijk het mooiste. Maar met een puntje zou ik persoonlijk wel heel tevreden. zijn. En ze hebben iets om op te jagen natuurlijk, hè? want ze moeten dichterbij komen. Ja, tuurlijk. Ik heb, als wij winnen, lopen wij acht punten uit op hun, als het goed is. Dus ja, dat is voor hun uh, niet uh, te doen, uh, eerlijk gezegd. Nee, dat zou, je bedoelt eigenlijk te zeggen, dat zou een lichte schande zijn voor ze? Ja, eigenlijk wel, maar... Als we de 0-0 spelen, dan uh, lopen, wij, uh, lopen ze niet ons in en uh, zijn we nog steeds kolpen in nee, de hele visie. En dat zei uh, Ascenti. U uh, hoorde verder ook uh, pek aanvoerder Bram van Polen en Mustafa Saymak. FC Dordrecht heeft zichzelf nog niet kunnen belonen... met de eerste periodetitel. Op bezoek bij Helmond Sport werd met 2-1 verloren. Naast de belager FC Eindhoven kwam bij Sparta niet verder dan 1-1. Het verschil tussen beide ploegen is daardoor twee punten. Als Dordrecht volgende week vrijdag wint van Willem II... sleept het alsnog de periodetitel binnen. En de finale van het Europees kampioenschap volleyball voor vrouwen... in de Duitse hoofdstad Berlijn gaat tussen Rusland en Duitsland. De Russen wonnen... Hun halve finale redelijk eenvoudig van titelverdediger Servië met 3-0. En Duitsland was met 3-2 te sterk voor België. En Gregory van der Wiel heeft met Paris Saint-Germain... de lastige uitwedstrijd tegen Gironde en de Bordeaux... winnend afgesloten in de stad aan de Franse westkust. Werd het 2-0 voor de Parijzenaars. Van der Wiel speelde de hele wedstrijd... bij de regerend landskampioen van Frankrijk. Dan verwijs ik u graag ook nog eventjes naar morgenmiddag. Dan zijn we er vanaf half vijf met het Sportforum. Joop Albeda is hier dan te gast. Hans Klippes ook van het AD. En Willem Vissers van de Volkskrant. Ja, en natuurlijk praten we over het Nederland zelf, over het IOC. Over de Nederlandse competitie, over de Vuelta, die dus nog heel spannend is. Morgen ook flitsen van die uh, belangrijke etappen op de Angliru, die hele zware berg. Uh, Behoudt Chris Horner de rode leiderstrui in die ronde van Spanje? Antwoord op die vraag krijgt u morgen. Met het oog op morgen gaat hier verder met Thijs van der Brink. Ik wens u een fijne avond.